10 uur. NPO Radio 1. Met het Plag. Annette van Tricht Zeker. heeft zich inmiddels ook gemeld voor het mediaforum. Goedemorgen, U er al. Goedemorgen Annette. We gaan het dus zometeen hebben over die vlogs die het koopgedrag van kinderen beïnvloeden. En we hadden al even een rondje gedaan rondom het WK Allround in het Olympisch Stadion. We hadden Tom van het Hek, een combi van nostalgie en topsport. Ronald Ockhuis hield het vooral op nostalgie. Annette van Tricht zegt. Nou, ik hoopte nog op die uh, ijsranden en dat hoefijzertje met de tijdswaarneming. Uh, <laughs> Heerlijk. Nee, ik heb uh, wat ik ervan gezien, ja. heb, van genoten. Je hebt genoten, goed. Het moet vooral zo blijven, maar daar hebben we het zo over. Straks meer, inderdaad, na het internationaal met Jan van de Put. Het Midden-Oosten speelt een steeds grotere rol in de wapenhandel. De afgelopen tien jaar is de verkoop van wapens in de regio verdubbeld... meldt het Zweedse onderzoeksinstituut CIPRI. Van elke euro die wereldwijd aan wapens wordt uitgegeven... komt 32 cent uit het Midden-Oosten. Na India is saudi arabië de grootste wapenimporteur ter wereld. Egypte staat op de derde plaats. En die wapens komen vooral uit de VS en Europese landen.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 Een paar keer demonstraties uit de hand gelopen, vechtpartijen. Er is ook een keer een theehuis aangevallen... door gemaskerde Koerdische jongeren. En nu gebeurt dit dit weekend. Dus die ja, er zijn echt wel zorgen over of dat, uh, nog, uh, ja, of dat niet uit de hand gaat lopen. Echt. De Duitse politie onderzoekt of er een verband is... met demonstraties van Koerden dit weekend. De politie zoekt in een plas in Deurne in Brabant naar twee mannen... die al sinds 1974 worden vermist en vermoedelijk zijn vermoord. Er wordt vooral gezocht naar de auto van de twee vrienden... omdat de lichamen waarschijnlijk zijn vergaan. De mannen uit Asten waren destijds 20 en 21. Noord-Korea heeft na de uitnodiging voor een top met president Trump... niets meer van zich laten horen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... nodigde Amerika vorige week uit via Zuid-Korea. Trump ging akkoord, maar nu, vier dagen later... is er vanuit Pyongyang geen nieuw contact geweest. En het is nog altijd niet duidelijk wat de oorzaak is... van het helikopterongeluk in New York. Gisteravond stortte een helikopter in de East River. Alle vijf passagiers kwamen om het leven. De piloot wist zich in veiligheid te brengen. Jongeren van 17 halen vaker in één keer hun rijbewijs... dan jongeren van 18. TBR meldt dat 33.000 jongeren van 17... vorig jaar in één keer slaagden voor hun rijexamen. Sinds 2011 kunnen jongeren, bij wijze van experiment... vanaf hun zestiende theorielessen volgen. Een half jaar later beginnen de praktijklessen... en als ze zijn geslaagd, mogen ze onder begeleiding de weg op. Tot nu toe hebben bijna een kwart miljoen jongeren... op die manier hun rijbewijs gehaald. Vanwege het succes wordt de nieuwe manier van afrijden definitief ingevoerd. Op de Paralympische Spelen heeft snowboardster Bibian Mentel goud gehaald op de cross. Lisa Buntschoten veroverde het zilver. Volgens partverslaggever Herman van der Zand was het een rare race. Ze kwamen met elkaar tijdens de cross in aanraking. gingen allebei uh, tegen de vlakte. De eerste die overeind kwam was... Bibian Mentel, en zij kwam ook als eerste over de streep, heeft dus opnieuw na Sochi eh, gouden medaille. Ze wachten Bunschoten op, die heeft zo te zien een, een wond opgelopen aan haar gezicht bij die valpartij. Zij heeft zilver, maar uiteindelijk is het dus eh, wel Mentel die eh, opnieuw goud haalt. En bij de mannen op de cross was het zilver voor Nederland. Snowboarder Chris Vos verloor in de finale van de Amerikaan Mike Schultz. Dan is weer nog. In het oosten wat regen, in de rest van het land wat zon. En vanmiddag ook een enkele bui. Het wordt 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een graad of 7. En wij sloegen hier in de studio aan op het nieuws al rondom die rijbewijzen, Tom van het Hek. Dan maar verlagen naar 16 ja, jaar. Ik misschien als dat we die dat was. Misschien al zo snel 16 of 15, of zo. Okay. Je moet er toch niet aan denken, Dennis mooi eerst, dat hij ook op de weg vol zijn weg zou ja, het wel goed vind. De verkeersinformatie, Dennis mooi. Nou dat er misschien wat meer files gestaan leuk. zijn. Er nog, zijn er nog drie. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn tussen Lochem en Deventer Oost 4 kilometer. En op de A2 van Eindhoven of van Den Bosch naar Utrecht moet ik zeggen. Tussen Beest en Everdingen 6 kilometer. A16 tot slot van Breda naar Rotterdam. Daar staat tussen de afritten Feyenoord en Rotterdam Prins Alexander 3 kilometer. Is iemand onwel geworden? Er is één reis ook dicht. Vertraging is een minuut of 20.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 makers en de media. En met een sportieve bezetting vanochtend. Tom van het Hek is spraakmaker van deze dag. Ronald Okhuizen is hoofdredacteur van het Parool. En programmamaker Annette van Tricht is er dus ook bijgekomen. En Annette, jij wilt het hebben over het interview met de secretaris van de supportersclub. De van secretaris van Willem II. Ja. Want dat was een interview op Fox. Ja bij de tafel van Kees. Kijk, er is, uh, wat je misschien wel of niet uh, ontgaan is... Uh, een, een fluwele revolutie geweest in de voetballerij. Vroeger was het zo dat uh, de algemeen directeur... of de technisch directeur het beleid bepaalde van... Uh, stel ik een trainer aan of gooi mm -hmm. ik hem eruit. Uh, sinds vorige week bij Willem II is dat uh, geheel veranderd. Want uh, daar hebben de supporters uh, de macht gegrepen. Ja. En dan denk je, ja, dan wil je toch wel eens... zo'n beleidsmaker in beeld zien. En dan, gisteren kwam dan het antwoord bij de tafel van Kees. Uh, een interview met Twan van Peperstraat. Ja, ze stoten op in de wereld van, uh, van de journalistiek. Op het parkeerterrein nog wel de secretaris van Willem II van die supportersclub die uitlegde dat ze de volkomen terechte macht gegref, gegrepen hadden. De supporters. We wonnen ook gelijk met 5-0 ja. Ja, ja, ja, ja. Dus ja. ja, we kunnen ze geen ongelijk geven. Ik en ik heb geprobeerd contact te krijgen met deze man. Of die nog van de veer heet of... Uh, ik heb steeds een beetje in de war. Maar vanmiddag gaan ze hun boardroom uh, inrichten. De fluwelen stoelen zijn onderweg. En uh, zelfs aan diversiteit wordt gedacht. Een revolutie. Een halve vrouw erbij. Door? Een, halve ja. vrou halve, een halve vrouw erbij. Ja. Hoe ziet dat eruit? Ja min denk ik. Dat gaan we nog even afwachten. Maar goed, de reactie van de spelers was ook wel... vond ik wel opvallend... dat ze na die overwinning op PSV... niet allemaal naar uh, de harde toe gingen ja. van de supporters... om uh, weet je, die buigingen te maken en te scanderen met z'n allen. Klopt. Dus ze maakten wel een statement tegen de, tegen de supporters. Ja, ja, me, kijk, dat het grote vraag is toen. natuurlijk of die, die supporters iets uitspraken... wat in de bestuurskamer ook al uh, stiekem uh, veel gedacht werd. Kijk, ik ben het volstrekt met Annette eens... dat de, de volgorde om te zeggen... ja, de supporters willen een andere trainer... Totaal belachelijk, echt totaal belachelijk. Maar het neemt niet weg dat er natuurlijk al wel een tijdje wat gaande was... Mm. En er zijn ook heel veel bestuurders in Skybox gaan zitten... die horen niet meer wat er wordt gezongen op de staantribune. Dat vind ik ook altijd een hele slechte zaak. Want op de staantribune Geluidig, hebben ze he? vaak wel iets eerder door... hoe het ja. zit dan in de, in de Skybox. Dus in die zin het geluid mee laten wegen. Want supporters zijn wel een heel belangrijke uh, ondersteuning ja. van de club. Maar ik deel volledig. Uh, ik roepen de supporters willen een andere trainer. Dus dat doen we totaal belachelijk. Ja. Als het bij Ajax ook zo gaat. Er al nee, al ja, er... nou inderdaad. Gisteren oh. was er nou, in de arena ook weer actie. Dat hadden ze de harde kern achter het doel... Uh, de, de had alweer spandoeken, iets van 175 miljoen in de kluis, maar wij ja. voelen ons hier niet meer thuis. En dat mm -hmm. soort uh, schitterende rijmpjes. <laughs> waren we voor te de zien. Buis, ja. En er werd veel gefloten, vooral over in eigen spelers. Want er zijn ze in Amsterdam goed in om hun eigen spelers uit te fluiten, waar ik ja. zelf nooit zo'n voorstander van ben. Nee, jij maar, mee? dat doe ik niet oh. aan mee. Nee, maar, maar, en vervolgens werd het alsnog toch 4-1. Ja. En dan zat iedereen weer op de banken. Dus ik denk dat die supporters, je uh, supporter, dat is, kijk, die zijn verliefd op een club en liefde maakt blind. Dus die moeten geen beleid uh, gaan uitvoeren. Oké. Okay. We blijven nog wel bij de sport. Met twee van zulke sportliefhebbers ja. aan tafel. En Ronald Ockhuizen, dus ook. Ja. Blijkbaar weer. En dan ontkomen we natuurlijk niet aan het schaatsevenement evenement in het Olympisch Stadion. Het WK Allround. In jouw eigen stad, dus Amsterdam. Ben je ook gaan kijken eigenlijk? Nee, ik ben niet gaan kijken. Want Tom van het Hek was er dus ja. de hele dag gisteren. Ja, ja, Jij ja die zat er helemaal. wel. Ik zat in, uh, ja, in die andere schitterende sportlocatie. De Amsterdam Arena. Ja, dus. Okay. Uh, want dat gaat dan altijd toch voor. Ja, maar hoe uitgebreid berichten jullie hierover? Maar we hebben er heel veel over geschreven. Want het is natuurlijk fantastisch om zo'n groot even een WK schaatsen in de stad te hebben. En ik ben persoonlijk ook, vind ik, de. De, de, de, zeg maar de, dat het Olympisch Stadion weer zo'n belangrijke plek is geworden. En er wordt ook veel gesport, er wordt veel getraind. Er zit natuurlijk veel horeca. Er is, en dat is een stadion, moeten we niet vergeten... waar we toch een pak en beet, wat zal het zijn geweest... 20 jaar geleden, van zijde of 30 jaar geleden. Ja. Dat kan wel tegen de vlakte, want nee. dat ding is overboden geworden. Ja. En het is nu vooral ook, los van sportief, sociaal... zo'n hele belangrijke plek in de stad geworden. Een soort groot plein. En dat vind ik dan mooi, dat daar mensen uit het hele land komen... en dat stadion weer als stadion gebruiken. Ja. En het is een schitterend decor voor een evenement. Of dat voor een evenement ook zo is, mensen hier aan tafel vinden van wel. Ik ja. ben van, op topsport moet je uh, op gelijk niveau elkaar bestrijden. En dan moet je niet afhankelijk zijn van wel of geen regenbui. Dus ik vind het als sportliefhebber zelf heel ingewikkeld. Dan zie je bij zo'n wust die dan na de regen uh, moet, ja. dat ze zilver houdt. En dan denk je, dat is dus eigenlijk geen eerlijke strijd geweest. Nee, dat vind ik hm. persoonlijk uh, onverteerbaar. Maar uh, uh, meneer ja. van Hek is topsporter nee, geweest. Nou, dit, dus die dat, heeft daar meer een nou, ander nee. gevoel bij en die heeft daar meer recht van spreken. Al, nee, ik nee, ben nee. even een supporter. Maar als supporter vind ik, het, vind ik dat lastig. Ik denk, we hebben halen de tijd voor veranderd. Uh -huh. We gaan vooruit in de wereld. En dan moet je niet blijven hangen in de tijd dat het zo leuk was. Art en Casey, geweldig. Maar dat was heel lang geleden. En dan moet je niet naar terug dat verlangen. dat is niet voor niks. Nee, en er zit een beetje in die marketing van dit hele toernooi. Dat sentiment van het is weer zoals vroeger. Maar ik denk, ja, vroeger hadden we ook een zwart-wit tv. En dat hebben we ook niet meer. Nou, we gaan ook heel veel op vakantie op plaatsen. Omdat we dan zeggen, daar heeft de tijd stilgestaan. <lacht> zo mooi. Dat is net op de maar dan, dus maar dan zoek je de rust. Dus enige he? hang naar uh, iets anders dan alleen meten en weten is er ja. ook wel in onze samenleving. Dat is en waar, schaatsen he? heeft ook wel een Beetje uh, 5 voor 12 imago hier en daar. En in die zin om zo'n sport wat nieuw leven in te blazen, een keer te zeggen we gaan het op een andere manier doen. En dat, en ik deel met jou op bepaalde momenten, zullen bepaalde wedstrijden gewoon ongelijk omstandigheden. Ik denk dat niemand daarvan is. Maar eens in de zoveel jaar is even zeggen we hebben dat de laatste keer ooit nog eens, het volgens mij 16 jaar geleden of zo in Hongarije gehad. Die beelden zie ik ook nog steeds voor me. Dat ja. prachtige stadion in ja. Budapest daar tegen de avond. En iedereen die er is, gisteren ook schaatsers, liefhebbers, iedereen zegt jeetje, het is toch wel heel bijzonder. En dat gevoel eens in in de zoveel tijd kijk dit was een wk en een olympisch jaar ideale gelegenheid om te doen maar ik deel met jou we moeten niet de olympische spelen weer dat, naar is, buiten gaan halen, ja, dat is echt nee. ideaal om te doen want ik hoorde ook wel mensen om me heen verzucht van prrr, ik ben echt helemaal klaar met dat gaat ja zo maar met... dat heeft er dus alles mee te maken ja. kijk je hebt het OKT toernooi gehad dat is bijna al een soort olympische spelen dan de olympische spelen daar achteraan de wk springt ja. dus ja in Weet je, zelfs mijn moeder dacht van nou, nou weet ik het wel ja. even met dat schaatsen. Ja. En dan is juist zo'n Olympisch stadion ja. buiten. En ja, uh, het, ik vond ook mooi Sven Kramer, die vooraf ook lyrisch was. Net als Olaf Kossi zei: ja, we moeten ook terug naar het Bieslet Stadion En al die, al die corifeeën zaten daar mm -hmm. weer van vroeger. Uh, die, die was vooraf ook lyrisch. Maar op het moment dat hij als zesde moest rijden op die, op die waterbaan, toen draaide het al een ja. beetje bij. Hij wilde nog niet uh, alles aan boni's en ijsmeesters zijn schuld geven. Maar ik denk dat hij vandaag toch wel knap ziekte van is dat hij niet zijn tiende titel heeft gegeven. Pakt. Ik vind, als je van tevoren kun je eigenlijk al bij, als je op een indoorhal bent, hè, kun je al van tevoren intekenen dat Sven Kramer had gewonnen. Met, nou ook deze toestand. Dit weekend ik, niet hoor. Nee, nou, dit weekend ze... niet hoor. Ook nee. niet winnen hoor. Met dat uh, voetje langs mm. lang zoals zijn leven. <laughs> nou ja, goed. Het is nee, toch het demaskeren linkerbeen. Uh, ja, en ja, zijn rug demaskeren natuurlijk nu van, van een groot kampioen en uh, ja, ja maar het is wel beetje... worstelen en, en, ja, jij, toch prachtig ook om te zien. Jij zegt Demas Kee, een groot kampioen. Uh, Wennebars die schreef vanochtend in Ermen Wennebars in zijn column in het AD dat echte heroïek in de kwetsbaarheid zit. Ja. De grote kampioenen worden weer mensen. Ja. Tom van Zek. Nou, Sven Kramer kwam even naar de microfoon aflopen En dat was een groots gebaar. Wachtend op de prijsuitreiking kreeg hij even het woord om mensen te, te... En wat als schaatser, wat mij ook dus echt kippenvel bezorgde, was dat er een enorm dubbel gevoel was, omdat die Peders eigenlijk gewoon de beste mm -hmm. schaatser was die dit weekend. Ja, ja. Daar memoreerde uh, Kramer ook nog even aan. En ik deel helemaal de mening van Erben Wennen, maar sport is niet alleen winnen en verliezen. Je moet ook kunnen verliezen in sport. We hebben twee hele grote sportmensen. Wij hadden die titels al ingevuld met Wust en Kramer. Nou, dan wordt het een heel ja. ander weekend. En deze mensen... Ik denk dat, uh, dat klinkt raar, bijna populariteit gewonnen hebben door een keer te Absoluut. Gewoon, Als kijker heeft nou, het zoveel toegevoegde waarde Ook dat ja. geëmmer van daar zit een stukje water... en dan weer ijs en dan schrapen. En, heerlijk. Overtuigd weet, van het organiseren? Nee, helemaal niet. Nee, dat mag nog één ding zeggen. Ja, weet, weet je wat ook zo leuk is? In die al komen ze allemaal zo op onder. Hè, wul, gaan ze, gaan ze, staan ze op het middenterrein. Maar nu moesten ze echt van... Uh, um, aankloppen bij zo'n man die dan bij de boarding staat. Mag ik erdoor? En dan staat zo'n man te kijken. Ja. Hoor jij je wel? Moet je ja. bijna legitimeren als schaatser? Ja, ja, ik ben Sven Kramer. En dan vervolgens moeten ze kijken of die, die rijders voorbij zijn. Dan mogen ze de baan ja. oversteken. Ja, heerlijk. En ja, kijk, kijk, verliezen Genieten. hoort bij topsport. En natuurlijk is, het, uh, is, is Sven Kramer misschien wel een leeg... Ik bedoel, sowieso natuurlijk een gigantisch mm -hmm. grote sportheld. Mm -hmm. Laten we niet vergeten wat die man allemaal al heeft gepresteerd. Dus on, on, alleen dat hij nooit die goud, dat goud heeft gewonnen op die 10 kilometer. Dat zal hem misschien meer een legende maken dan dat hij alle prijzen had gepakt. Ja. Dus dat snap ik wel. Maar waar mij om gaat, topsport, dat doe je op gelijk niveau. Ja. En ik vind het toch heel erg ingewikkeld als drie dagen naar een toernooi te kijken en dat het uiteindelijk niet gaat omdat iemand uh, net nog even ja. die honderdste seconden sneller is, maar omdat er een regenbui uit de ja, hemel ze, neerstort. Ze, ze, ze dat is een beetje bekocht. Het wordt een beetje een ja. kermisattractie. En, en topsport ja. moet altijd serieus blijven. Zeggen, als het min nou, was het geweest met een zonnetje, dan hadden we een heel ah. ander andere gesprek gehad. We gaan het hierbij <laughs> laten en het over iets anders hebben. Familie, vrienden en de ouderwetse reclame hebben nog altijd de meeste invloed op het koopgedrag van kinderen. Maar de vlogs winnen aan invloed blijkt uit onderzoek onder kinderen uit groep 5 tot en met 8. Iglo heeft mij gevraagd om een WK-video te maken. En wel met hun visburgers. Visfilet burgers moet ik zeggen. En zo weet je wat ik heel erg lang niet heb gegeten. Iglo vis. Oh ja deze zijn super gezond. wat ruikt dat lekker, man? Nou, dan gaan we spontaan natuurlijk allemaal aan de Vistics. Ja, ja. Zo werkt dat dan. De invloed van vloggers. De vraag is, moeten we er ons zorgen over maken? We hebben even contact gehad met de, het commissariaat van de media. Die ergeren zich eraan dat je vaak in de media hoort dat er helemaal geen regels zijn voor vloggers. Zij zeggen, dat is niet waar. De regel is dat reclame als zodanig duidelijk herkenbaar moet zijn. Dat geldt voor alle media. Hebben jullie de indruk dat die regel heel duidelijk is voor iedereen en dat die wordt gehandhaafd? Nee. nee. Nee, nee. Kijk, uh, of het erg is, daar kunnen we straks even over hebben. Maar natuurlijk is dat, kijk, vloggers vertellen verhaaltjes. En in die verhaaltjes laten ze dingen zien. En dat zijn vaak producten waarvan we allemaal weten... dat ze betaald worden om die producten te laten mm -hmm. zien. En ik weet dat het commissariaat daar wel op let. Maar het is, kijk, vloggers zijn relatief nieuw. Hè? Dus we moeten allemaal weer even wennen aan die nieuwe spelregels. En die zullen er ook heus wel komen. Maar het is zeker zo dat vloggers... Welke, of het nou grote of bekende vloggers zijn en minder bekende vloggers... er is altijd wel een moment dat ze zeggen dat ze in een heerlijk hotel zitten... of een prachtige ja. reis hebben gemaakt. En die reis die hebben ze dan natuurlijk cadeau gekregen. En dat zeggen ze er niet bij. Maar het is lastig, want ze kunnen ook altijd zeggen... het is vrijheid van meningsuiting, ik wil een verhaaltje vertellen. Dus het, het is een wat schimmig gebied. Uh, is het erg... Ja, dat is dan even de grote vraag. Gaan al die kinderen inderdaad een reep kopen... omdat ze horen dat die reep zo lekker is? Ik denk het wel, want kinderen zijn beïnvloedbaar. Maar dan kom je op een ander gebied... en namelijk op het gebied van de opvoeding terecht. En daar vind jij, Tom van het Hek, dat nog wel een slag te slaan is, hè? Nou, ik, ik, ik vind dit een gegeven. Dus uh, dat, dat, dat, het is er en dat zal niet minder en niet anders worden. En dan kunnen we proberen we allemaal nieuwe regelgeving op los te laten. Dat is met mij betreft een illusie. Tuurlijk moeten er regels komen, laat dat even helder zijn. Maar daarmee ga je het fenomeen niet tegen van verspreiding van. En ik vind zelf, en dat is ja, daar heb je ze weer. Maar dat wij in onderwijs, en dat is geen verwijt aan het onderwijs... maar het feit dat we niet geld vrijmaken om het onderwijs dat ook te laten doen... dat we veel andere vakken, hè, we leren iedereen nog schrijven... terwijl die kinderen gewoon gaan typen op de computer en zo zeggen... Nou, het handschrift was nog niet zo best, zeggen ze dan in groep 7: nou, hou, ja. hou, hou we zo, wat hebben u nooit meer nodig. Kan je prima huishoudelijk mee worden? Ja, dan word je zelf ja, ja, ja, ja, ja. voor geselecteerd. Ja. Maar dus ik bedoel, dus dingen als met geld omgaan, beïnvloeding... zou prachtig zijn om ergens, zou een prachtig vak zijn op school. Ja, en liever dan binnen de lijntjes uh, uh, ja, kleuren. De, de kleuren. de wereld is ja. veranderd. En in ja. dat opzicht vind ik dat we ons veel meer moeten aanpassen aan die andere wereld. Dan dat tegen te zien te willen houden met, ja. met regels. Annette, ben je het er ook mee eens? Ja, er mee mee eens, de regels, maar er ligt ook een taak voor, niet alleen met onderwijs, maar ook voor de ouders. Ja. Voed je kinderen op en ja, geef ze een gevoel mee van uh, waar zaken vandaan komen. Ja. Mm -hmm. Maar ja, de scholen hebben het al heel erg druk, hè? Nou ja, ja dat is wat ik bedoel. Wij zeggen heel ouders. vaak uh, iets van vaak. het onderwijs. En ik geef het onderwijs grootlijf dat zeggen... ja, wij krijgen alles op ons bordje. Dus op het moment dat je A zegt, moet ik B zeggen... moet ik zeggen, wat haal je er dan uit bij het onderwijs? En wat ga je daar dan uh, uh, uh, uh, uh, middelen en leerkrachten voor tegenoverstellen? Maar gewoon kijkend op een andere manier. Maar natuurlijk, ja. de eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de ouders. Alleen we weten dat dat niet overal lukt. Ook maar dat toch... is een gegeven. We nee, stappen wel ja. makkelijk over die regels over heen. Je zegt, dat is een gegeven en we moeten daarmee dealen. Er zijn dus wel regels vanuit de commissariaat ja. van de media. Alleen, nou neem, neem een RTL 4 bijvoorbeeld... waar je vroeger natuurlijk uh, steeds ja. bij goede tijden, slechte tijden... heel overduidelijk dingen ja. ziet. Ik herinner me een baantje was ze in één keer... zo'n zo, zo, ja, zo gezondheidsdrankje ja, ja, achterover waar, zonder ja. te klappen... voordat ze het moord gingen oplossen. Dat begon met een Y, geloof <lacht> ik. Inderdaad. Ja. Ja, Maar dat is helder te vinden. Dat wordt namelijk ja. op televisie uitgezonden. Ja. En op YouTube. Het is natuurlijk overal. Daar mag je het ook niet tegen. Kijk, dus ik denk dat dat ligt niet zozeer aan. Dat het uh, onvindbaar is. Het is een Nederlandse ziekte, natuurlijk, dat we altijd regels hebben, maar niet handhaven. Want wij vinden dat het allemaal wel. Eh, of je nou uh, door het rood fietst of, uh, of wat dan ook doet. Wij vinden dat het allemaal wel kan. En hier ook. Er zijn blijkbaar regels, maar het wordt niet gehandhaafd. Want er wordt heel duidelijk reclame gemaakt. Dus je kunt die mensen ook gewoon bellen zeggen: Je hebt reclame gemaakt. Ja. Heb je een boete van 20.000 euro? Denk eens een vlogger dan toch drie keer na denken. Vraag twee is wel: Is het heel erg? Kijk, vroeger was het op een andere manier. Ik wilde ook vroeger per se Kwik Ruut Geels als voetbalschoenen hebben. Want ja. Ruud Geels mijn held was. Ja. En uh, dacht van nou, als hij. Uh, als ik die schoenen heb, dan ga ik ook heel veel scoren wat overigens zelden tot nooit gebeurde. Heb je haar, haar is een nog ja. En ik heb dan wel weer mijn haar gehouden. Maar weet je, het is van alle tijden een beetje. Kinderen zijn heel erg beïnvloedbaar ja. en het is ook niet zo heel erg dat je af en toe dan iets kopen van je later denkt, goh, dat was helemaal niet zo goed als mij werd beloofd. Belangrijk is dat die ouders gewoon kinderen normaal moeten leren van, joh, uh, wat je hoort en wat mensen tegen je zeggen. Van je moet dit of dat kopen, dat het toch vaak, uh, ja, ja een verleid, jij wordt verleid om geld uit te ja. geven en dan moeten kinderen beseffen en ik denk, dat onderwijs speelt er ook een rol in. Maar minder in want het onderwijs zit al zo propvol. Ja. Het begint bij ouders. Ligt er ook al net een verantwoordelijkheid bij de vloggers? Waar zij allemaal aan meedoen nee. vind jij? Nee. Als zij nee, daarvoor gevraagd worden verdienen geld. Te doen. En ja. dat kun je ze ja. niet gevaarlijk nemen. Nee. Maar weet je het wel eens? We hebben op een gegeven moment vloggers gehad. die gingen op zo'n trein zitten. Hè? Of die sprongen op een trein. En dan kon je ja. boven op een dak zeg maar, meeliften op een trein. Mm -hmm. Kijk, dan wordt het een ander gebied. Want dat ja. ziet er allemaal spectaculair uit. En je krijgt er heel veel hits bij. Maar dan ga je kinderen zeg maar, verleiden om hele gevaarlijke dingen te doen. En ik vind dat je dan meteen moet ingrijpen. De, destijds had de spoorwegen daar ook een ja, grote zaak absoluut, van gemaakt. Maar het gaat niet om de maar, verkoop van producten. Mm. Nee, en ik vind ver verkoop van producten ook niet zaligmakend. Maar ja, we leven dan eenmaal in die kapitalistische maatschappij. Dus we en weten wel dat het Wechteris. gaat over geld verdienen. Ja, en als die weg er is, zullen ook uh, reclame makers en marketingmensen daar natuurlijk gretig gebruik ja. van maken. Ja. Ze hebben overigens iets tussen de 8 en 10 euro te besteden. Hè? Dat is het zakgeld wat ze ja. krijgen. Nee, maar dat bedoel ik. Op het moment dat dat dus allemaal ja. wordt uitgegeven aan producten van de vloggers. En voor de reclame. Op... Ja. Voor de reclame maar dat leren ze het... dan wel. Maar fiesticks zijn natuurlijk ook lekker voor kinderen. Ja, dat zou ik zakgeld ook <laughs> graag aan. En voor reclamemakers is het heerlijk. Want je bereikt die jonge mensen die natuurlijk andere gevestigde media niet of zeer moeizaam bereiken. Ja. Dus ja, je. Ja, eigenlijk ja... alle partijen die het op, op internet zetten. Of het nou de vlogger is, ja. de adverteerder, maakt niet uit. Die verwijten jullie niks. Die hoeven niet hun verantwoordelijkheid te nemen. Jullie ja, leggen puur ja, bij onderwijs ja, en, ja, en ja, ouders neer. Nou ja, ja, ik, ik deel ouders ik. helemaal hoor. Als, laat dat helden zijn. Dat zijn de, de, de, dus dat is de hoofdgroep. Alleen we weten ook allemaal heel goed dat er delen van onze samenleving... dat minder goed lukt. En dat dat juist ja. daar ook het probleem en met schulden en gedrag gaat opleveren. Dus je, dan, dan, dat is waar. daar lukt het niet. Dus daar ja. moet je kijken hoe je op een andere manier kunt beïnvloeden. Maar wat hij zegt over... Kijk, wij leven in een wereld van kopen en verkopen. Waar iedereen zijn best daarvoor doet. Dat doen we op allerlei manieren. En dan gaan we ineens zeggen... Ja, dus, ja, ja. Tuurlijk, en er zit een eindverantwoordelijkheid ook bij die vlogger zelf. Maar ja, die is zelf vaak nog 17. Hè? Dus ik bedoel, die, ja, die kijken er ook ja, anders aan. En dat handhaven dus. Want als er de regels ja. zijn en, ze, ja. en de regels worden overtreden... Ja, dan wat, wat, wat, wat, wat voor onzin zijn die regels dan als je er niks mee doet? Dus ik zou het is zeggen, eigenlijk valse concurrentie ten als, opzichte van de commerciële zenders. Uh, uh, uh, ja, en laten we, over de, ja. Uh, laten we het nog over kranten. Nee, ja, het, is, het is een nieuwe wereld waarin uh, allerlei ja. nieuwe podia's zijn. Da, uh, en daar moeten we ook een beetje aan wennen aan die nieuwe podia. En, uh, en die zijn er gewoon. En die regels zijn nieuw en nu moeten we die regels gebruiken handhaven. En nogmaals, als je die vloggers gewoon op een gegeven moment zegt, jij hebt de regels overtreden, je hebt hem hier ja. in een boete, dan corrigeert zich dat wel weer op een gegeven moment. Maar dat doen we ja. dus niet. En daar in die zin blijven we blijkbaar ook in gebreken. Als je voor schaatsen in Halle bent, kun je niet tegen vloggers zijn, hoor. Dat is allebei 2018. Wat mooi hè? Jongens, we zijn in afwachting van Frank van Pamelen voor De Taal. Die is onderweg. Dus eerst gaan we het hebben over nieuws via de NOS. Dat hoorden we net al in het journaal. Dat de politie vandaag in een plas in Liesel bij Deurne zoekt... naar de resten van twee mannen die al sinds 1974 worden vermist... en vermoedelijk zijn vermoord. De twee stratenmakers van 20 en 21 bezochten op 16 maart in 74... dus een aantal kroegen in de buurt van Deurne. En daarna zijn ze nooit meer gezien. We hebben contact met Bart Vassen van de politie Oost-Brabant. Meneer Vassen goedemorgen. En goedemorgen. Hey, goedemorgen. Waar zijn jullie concreet naar op zoek? Ja, we hebben eind eh, 2017 informatie binnengekregen dat eh, de twee vrienden eh, te water zouden zijn geraakt met een auto hier in de Brink. Dat is een plas in Liesel. En we zijn dus op zoek naar die auto. Um, er is zojuist een boot het water opgegaan. En die boot eh, die beschikt over zonerapparatuur. Mm -hmm. ja, met die apparatuur hopen we een beeld te kunnen krijgen van de bodem. En ja, een antwoord op te krijgen op de vraag, uh, is die auto inderdaad hier het water ingegaan destijds? Ja. Ja, het is natuurlijk een zaak die tientallen jaren oud is. Wat is het dat jullie nu juist weer zijn begonnen met die zoektocht? Waar kwam die nieuwe informatie ja. vandaan? Die komt uit de hoek van de familie. Uh, we hebben uh, enige jaren geleden al uh, besloten... om geen actief onderzoek meer te doen naar deze uh, verdwijning. Um, uiteindelijk hebben we natuurlijk wel afgesproken... Van, mocht er nu informatie binnenkomen, dan gaan wij daar opnieuw naar kijken. Maar de familie heeft uh, met het recherchebureau uh, heeft, uh, uh, verder onderzoek gedaan naar deze zaak en heeft gesproken met mensen die uh, deze informatie met hun deelden. Maar vervolgens is die informatie bij ons terechtgekomen. We hebben altijd gezegd van, nou ja, als die informatie nieuw is... En als die informatie te verifiëren is en als die informatie past ja, binnen het, uh, uh, het beeld dat wij van die zaak hebben... Ja, dan gaan we daar zeker werk van maken. En dat doen we dus vandaag ook. Ja. Betekent het dat, dat als je nog een dader zou vinden, dat je die kunt vervolgen nog na zoveel jaren? Nee, daar is geen sprake meer van. Nee, De niet. zaak is verjaard als er sprake is van een misdrijf. Dat is in 1992 al gebeurd. Dus daar richt onze zoektocht zich niet op, op een dader, maar wel op het vinden van, uh, ja, van de twee vrienden. Kijk eens aan. Nou, succes. In ieder geval hou ons op de hoogte, meneer Vaassen. Van de politie Oost-Brabant in die zoektochten... naar die twee mannen uh, die ooit in 1974 zijn vermist geraakt... en nooit meer zijn teruggevonden, maar waarschijnlijk dus zijn vermoord. Dank u wel. Dank u Frank van Pamelen, ja. hij is binnen. De studio is volledig ja. gevuld nu. We ja, zitten voor het ja. eerst vandaag in de nieuwe studio. Uh, mensen, bevalt het tot nu toe een ja. beetje? Het ik vind het wel de tapijt uh, heel, daglicht, heel gezellig. Het tapijt is mooi. Tom van het Hek? Ja, de ruimte en de rust. Ja. ongelooflijk. echt hè? Ja, en ook mensen die te laat komen. Maar ja, Frank, dat kan ook gebeuren. Je ja, nee, stond dat nog is bij de oude e studio. Ik stond bij de oude studio. Ah, ik wist, ja. wist van niks. Ik hoor het nu niet. Ah, Communicatie uh, is ook een vak. Maar, ja, en de lente staat op de tafel hier. Dat is heel mooi. We hebben de tulpjes erbij. Het was een mooi weekend. Het was een mooi weekend. Weekend de temperaturen gingen omhoog en de Noren gingen uit. Uh, er gingen ook Noren onderuit. Het weekend dat hebben we gezien. Uh, het was ook geen weer op de schaatsen, natuurlijk. Hè. Het was uh, weer voor voorjaar. Ik, ik, vanmorgen ook, ik stapte vanmorgen de deur uit. Ik voelde de lucht. Ik, ik, ik uh, hoorde de vogels. Ik snoof de zachte ochtend naar binnen en ik rook het gewoon. Het is weer boekenweek. Ruik je dat? Ja, ja. heerlijk is ja, dat. Ieder jaar in maart ja. dan ontwaakt de natuur en ook de boeken worden wakker. Ik weet niet precies hoe de boekenweek ooit ontstaan is... maar het moet iets te maken hebben gehad met het Engelse book awake. Book awake. Het boek dat wakker wordt, de ontluikende literatuur... het wekkeren van de letteren. Ja, de boekenweek en de natuur, uh, Guylaine, uh, de natuur en de boekenweek... Dit, dit jaar hebben die twee meer dan ooit iets met elkaar te maken. Uh, neem alleen al de naam van een van de hoofdrolspelers deze week het Boekenweekgeschenk, gezien de feiten geschreven door Griet op de Beek. Griet op de Beek, Griet, Griet, een andere naam voor grutto, Griet. Mm -hmm. uh, ook de naam van een vis, een soort tarbot. En een beek is natuurlijk weer een natuurlijke waterloop... vaak omgeven door een rijke vegetatie. Dus flora en fauna in één. Griet op de Beek, ideale schrijfster van het Boekenweekgeschenk. Um... Hoewel ze het trouwens niet zo goed ontvangen, geloof ik, hè, het boekenweekgeschenk. Heb nee. je het gezien? Eén ster in de volkskrant? Dacht ik? Ja, één ster in de vol. Nou, misschien had hij recent ook wel gelijk. Uh, ik was afgelopen vrijdag op het Boekenbal. Er liepen heel wat BN'ers belangrijk te doen en aanwezig te wezen. Maar er was, precies zoals de volkskrant zei: maar één ster. En dat was Griet op de Beek. Ideale schrijfster van het Boekenweekgeschenk. Er waren natuurlijk ook andere schrijvers. Um, en die deden allemaal hun best om in hun taalgebruik... iets van de natuur door te laten klinken, zoals Bart Chabot. Kijk, ik ben natuurlijk een beest. Ja, natuurlijk Bart, een beest. Een Chabot is kennelijk ook een soort tarbot, zeg maar. Goed, beest is een beetje basic, maar het kan ook een stuk poëtischer. Luister maar naar Jan Sieblink. La tristesse de la vie. Uh, de natuur bloeit op en vergaat en verwelkt. En wij, en wij, en wij ook. Ja, dat is de vergankelijkheid van het, van het schrijverschap, van het bestaan. Hij verwarde wel even de volgorde van vergaan en verwelken. Hij zei eerst vergaan, dan verwelken. Meestal is het eerst verwelken en dan vergaan. Zoals in Rozen verwelken en schepen vergaan. Die volgorde. Maar Jan Siebelink heeft veel meer met violen dan met rozen. Dus deze dichterlijke vrijheid mag hij zich permitteren, wat mij betreft. En ook Janine Abbering was er en die voelde zich ook één met de natuur. Nou, om in het thema te blijven, het voelt wel een beetje alsof ik op safari ben. Ah, ja, ja Op safari op het boekenbal, dat vond ik mooi gevonden. En dan op zoek gaan naar de Big Five. Ik zou niet meteen op Helene van Rooyen komen... maar de vijf grootste levende Nederlandstalige schrijvers... Uh, zijn er suggesties voor de voor vijf... vijf ben, welke namen je schiet je dan nog, meteen Winston te binnen? Kampert. Kampert, uh, ja. ja. Nog net levend. Weet dit? Nog oh, ze moeten leven, ja. Ze ja, ja. ja, de Big Five, hè, bekend het de natuur natuurlijk. Hè. Olifant, leeuw, buffel, neushoorn, luipaard. Maar gisteren, bij Vroege Vogels, hoorde ik ineens dit... En zo dadelijk gaan ze niet alleen dit bord onthullen, maar ze gaan ze echt de small five vrij laten. Ja, de small five. Ik heb je enig oh, idee mooi. om welke dieren het tand gaat? Huisbus. Nee, het is Smaller. De Small Five. Afgelopen week uh, zijn ze vrijgelaten in mijn eigen stad, in, uh, in Tilburg. Bij de Big Five denken wij in Tilburg aan de vijf doelpunten... dit weekend natuurlijk <lacht> tegen PSV. Tegen PSV maar bij de Small Five gaat het om de regenworm, pissenbed... de bij, het lieve heersbeestje en de rups. Nou, dichterlijke vrijheid en natuur gaan prima samen. En weet je wat nu zo leuk is? En er zijn daar in Tilburg, daar loopt wat water... er zijn ook kleine torretjes gesignaleerd... die zich zigzaggend over het wateroppervlak bewegen... en daarbij sierlijke krulletters lijken te maken. En weet je hoe die beestjes heten? Schrijvertjes. Schrijvertjes. En weet je waar die schrijvertjes, waar je die kunt vinden? Op de beek, op de beek kun je ze vinden. Je verzint het niet. Griet op de beek, nogmaals, de ideale schrijfster van het Boekenweek. Ik hey, heb weer mooi samen komen. dat bedoel ik. Had je ja. nog een etje, Frank? Ja, ik heb heel snel nog een etje. Ik hoorde uh, dat uh, vanmorgen uh, uh, Bibian Mentel... Uh, goud oh. heeft ja. gewonnen. Ze heeft volgens mij wel meer dan tien keer kanker overwonnen. En uh, nu heeft ze opnieuw goud gewonnen uh, bij de Paralympische Spelen. Vandaar uh, de tweet Bibian Als ik mij in wanhoop wentel, denk ik voortaan let's go Mental. Ah, mooi. Dankjewel Frank. Ja, graag gedaan. En ik dank jou ook. Aan dit van Richt. Wij gaan door. Want straks om tien voor hoog twaalf dan spelen wij de Nationale Nieuwsquiz. We zijn een en al sportiviteit vanochtend. Vraag 20, daar krijg je alvast een hint voor. Die vraag luidt, welke Amerikaanse geestelijke beweging start vandaag een eigen televisiezender? Zou dan ook Tom Cruise zijn eigen programma krijgen? She has the ability to create new and realities and conditions. You look at someone and you know absolutely that you can help them. Nou, hij moest even op gang komen. Maar het was de hint voor vraag 20. U hoort het allemaal over een klein half uur. Of een klein uur, moet ik zeggen. Eerst is het tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. NPO Radio 1. We hebben toch niet weer stoelen die het begrepen, hè Frank? Nee, nee, nee. nee oké, okay, dat wou ik net zeggen. Jan van de Put is sta. hier. Heel, ja. Ik ook. Geen heel, verstandig. Ja, heel verstandig. Er komt een uh, onderzoek naar fraude door tandartspraktijken met röntgenfoto's van kinderen. De Nederlandse Zorgautoriteit en de inspectie nemen uh, declaraties van acht praktijken onder de loep, volgens de en zet aanmaken de tandartsen veel meer runsjefoto's bij kinderen dan gebruikelijk. Het experiment waarbij jongeren van 17 hun rijbewijs halen is een succes. Minister Van Nieuwenhuizen heeft in Scherluinen aangekondigd... dat die regeling voor de jongeren van 17 definitief wordt. De politie zoekt in een cold case-onderzoek... we hoorden er net over in een plas in Deurne in Brabant... naar twee mannen die al sinds 1974 worden vermist. Ze zijn vermoedelijk vermoord. En het Midden-Oosten speelt een steeds grotere rol in de mondiale wapenhandel. De afgelopen tien jaar is de verkoop van wapens in die regio verdubbeld. En dat meldt het Zweedse onderzoeksinstituut Cypri. Guilene Plag. Tweede uur van spraakmakers, oud tophockeyster en bestuurder van de hockeybond Carole Taten is hier. Zij is de nieuwe voorzitter van De 144. Dat is een club van mensen die zeer belangrijk zijn voor de sport. Onze spraakmaker van de dag, Tom van het Hek... heeft natuurlijk hockeybloed door de aderen stromen, Nog altijd bloedkruipparten die gaan kan. De hoofdredacteur van het Pool Ronald Okhuizen... is meer een voetballer en die komt ook goed aan zijn trekken... want het komt ongetwijfeld nog wel eventjes op de erfenis... van Johan Cruijff bij Ajax. En voormalig commandant der strijdkrachten Peter van Um begint vanavond met een theatertournee. En wie Cruijff zegt, zegt natuurlijk leiderschap. En daar kunt, kan meneer Van Um dan weer heel goed mee uit de voeten. Maar eerst is het tijd voor de sportieve strijd in Stemmenslag. Twee gemeenten. Brielen en Westervoort. Ga absoluut niet stemmen. Een beneden gemiddeld opkomstcijfer. En zes verslaggevers. 21 maart valt er wat te kiezen. Samen met politiek en burgers proberen zij het opkomstpercentage omhoog te stuwen. Dit is Stemmenslag. Ruim een week zijn onze verslaggevers in Brielen en Westervoort druk bezig... om daar de opkomst voor die gemeenteraadsverkiezingen omhoog te krijgen. Anne van der Veen is van het team Westervoort. Anne, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe uh, is de gemeente het weekend doorgekomen? Want ik zag uh, foto's van zeer prominente lui voorbij komen. Ja, zeker. Je kan zeggen dat Westervoort ook dit weekend echt helemaal in campagne stand stond. En jij hebt het over Mark Rutte. Die was hier om de lokale VVD een hart onder de riem te steken. Maar leuk voor ons was dat hij er stond met onze flyer om te zeggen mensen in Westervoort ga stemmen. Ja, het hoogtepunt voor ons is misschien wel bereikt... maar eigenlijk gaat het om 21 maart, want die opkomst moet hier omhoog. Hoger dan 49 procent van vorig jaar. Ja, wat is nou duidelijk waarom in beide gemeentes, ook in Brielen... die opkomst zo laag is, want ze zit echt onder de 50 hè? Ja, wat opvallend hier is, en ook in Brielen... is dat er geen lokale partij hier is... Raar, want je ziet steeds meer lokale partijen overal in het land ontstaan. En Maurice de Hond heeft er bijvoorbeeld vorige week nog onderzoek naar gedaan. Een derde van de mensen overweegt ook om op zo'n lokale partij te gaan stemmen. Maar een lokale partij, daarvan zeg je dan... dat zou meer de betrokkenheid gaan vergroten. Dan voelen mensen zich daar eerder bij thuis dan de landelijke partijen. Kan je ook zeggen dat mensen in een dorp waar een lokale partij actief is... vaker naar de stembus gaan en dus meer stemmen? Nou, dat idee hadden wij ook. Dus we hebben het eens onderzocht samen met de datajournalisten van de KRO en CRV. Kort gezegd, het antwoord is nee. De aanwezigheid van een lokale partij of meerdere... heeft geen invloed op de opkomst in een dorp... Stad. Uitzonderingen zijn er natuurlijk wel. Kijk naar Roosendaal. Kijk naar Schiermon Schiermonnikoog. Daar was de opkomst het hoogst van het hele land. En daar is de hele gemeenteraad, bestaat nu uit lokale partijen. Maar ja, in Schiedam waar de opkomst het allerlaagst was, deden ook heel veel lokale partijen mee. Een derde van de mensen stemden daar op een lokale partij. Maar de opkomst, opkomst was ja, echt heel erg laag daar. Oké, okay, dat valt me wel op. Want je zou denken, het staat dichter bij de burger. En dus uh, triggert het meer mensen. Maar uit jullie gegevens, uit jullie onderzoek blijkt dus van niet. Nee, het trekt mensen bij de landelijke partijen weg, maar het zorgt er niet voor dat mensen meer gaan stemmen. Oké. Okay. Laten we eens naar Maarten Bleumers gaan. Maarten is namelijk van het team Brielen. Goedemorgen ook, meneer Bleumers. Goedemorgen, team Brielen hier. Vorige week vorig jaar deed geen enkele keer, geen enkele lokale partij, vorige verkiezingen mee in, in Brille. Nee. Dit jaar wel weer. Zeker. Um, ja, nou net, net op de valreep hebben ze zich aangemeld. IBGB okay. Guilene, inwonersbelang gemeente Brielen. Um, ik, ik geloof echt op de dag dat de inschrijving sloot, kwamen zij hier. Um, en voor mij zit Johan het mannetje, de nummer drie van de lijst. Uh, meneer het mannetje, um, denkt u dat de komst van die lokale partij hier... jullie nieuwe partij, iets uit gaat maken voor het opkomstpercentage? Dat durf ik niet direct te zeggen... Uh, wel weet ik dat heel veel mensen moe zijn van de huidige partijen, de landelijke partijen. En misschien ja. wel snakken naar een lokale partij. U bent wezen en zo. Wat hoort u dan? Hoort u dan mensen die zeggen, nou ik stemde niet, maar nu? Dat hoor je niet erg veel. Nee. Hoor je, niet erg veel. je hoort wel heel we zijn blij dat jullie er zijn en we gaan op jullie stemmen. Dat ja. is wel wat we horen en dat horen we graag. Dat snap ik, dat wil je ja. horen als je gaat flyeren. Natuurlijk het liefst op volle sterkte met die hele partijtop. en in het oog springende lijsttrekker, maar... Laten we even luisteren wat er gebeurde toen ik bij die lijsttrekker langs ging, Willem van Egmond. Kijk, daar is die. Willem. Zo. Je hoeft er geen spullen bij te pakken? Je hoeft er geen spullen bij te pakken? Nee, ik, ik wilde je uitnodigen om maandag mee te praten over het nut van lokale partijen op Radio 1. Ja, dat zou ik graag willen, maar jammer genoeg zit ik in Malaga. En dan maandagmiddag kom ik terug en dinsdagmorgen vertrek ik naar Amerika. Tot wanneer? Tot 29 maart. De, de, de lijsttrekker van deze mooie nieuwe lokale partij... die is er bij de verkiezingen niet. Nee, jammer genoeg niet. En ik heb er voldoende spijt van. Alleen annuleren, ja, dat kostte me zoveel geld. En ik had er verschrikkelijk graag bij geweest. Zo ja. snel kan het gaan toen jij de reis aan het boeken was... wist je überhaupt nog niet dat je het politiek inging? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. <laughs> ik zie zelf wel weer de, de kritieken over de lijsttrekker die weg is... Nou, dat geloof ik niet altijd. Nee. Ik denk dat de mensen het ook al door hebben. Ze weten dat we een nieuwe partij zijn. Half januari pas gestart in principe. En ja, toen lagen die plannen al allemaal vast. Uh, dat wordt veel. Op je telefoon kijken op de vakantie. En uh, de boel volgen waarschijnlijk. Ik heb al extra MB's <laughs> genomen. Oh ja, en uh, toestanden. Ja, je moet wel. <laughs> ja, absoluut. Nou ja, dat, dat is, je zou zeggen. Uh, Johan het mannetje, de nummer drie, dat komt het vertrouwen niet helemaal tegemoet als de lijsttrekker weg is. Uh, wat wat vind, jij, vind jij daarvan? Ja, ik vind het jammer. Uh, ik, ik heb wel begrip voor Willem uh, zijn situatie. Uh, en nogmaals, er blijven natuurlijk genoeg sterke mensen over om, om Willem op te vangen. Zit er eentje voor me? Vertel eens even, hoe ga jij dat vertrouwen dan van de kiezer terugwinnen? Hoe trek je ze naar de partij? Wat is jullie belangrijkste punt? Nou, ons belangrijkste punt is toch wel om de, om de taal van de straat te vertalen naar de taal van de raad. Ja, dat zegt Willem ook steeds mooi, hè? Ja. De taal van de straat naar de raad. Leg eens uit. Dat houdt in dat wij echt, we zijn alle, alle mensen binnen de partij zijn redelijk uh, sociaal bezig ja. in de maatschappij. Dus wij horen best veel dingen. Hè. En net zoals afgelopen zaterdag horen we best veel dingen wat er speelt onder de bevolking. Onder de inwoners. En daar Welk willen... punt springt eruit? Noem eens even ja, kort. Bijvoorbeeld de windmolens. Uh, uh, bijvoorbeeld. Ja. en Wij willen echt heel veel aandacht besteden aan de aan de opmerkingen van de inwoners en die echt meenemen naar de Raad. Daar zijn nou, we voor. Daar zou een lokale partij dus sterk in kunnen zijn. Anne, jij bent in Westervoort bij het CDA... maar de laatste keer dat ik het checkte was CDA toch geen lokale partij, Anne? Nee, je zou het zeggen, hè, Maarten. Maar ze zijn nog wel geen lokale partij. Ze hebben wel een lokaal motto, 100 procent... Lokaal, toch? Peter Pennekamp, ja. lijsttrekker hier. Ja, nee, dat klopt. Uh, CDA Westervoort uh, is uh, 100%, 100 lokaal. Het uh, thema hebben we niet zomaar gekozen. We hebben in 2014 eigenlijk op ingezet. Toen we, hebben we een actie gevoerd met 100% Westervoort. Toen dreiden we heringedeeld te worden. En toen wilden we heel graag uh, aangeven dat wij het belangrijk vonden om lokaal te blijven. En daar gaan we eigenlijk nu verder in onze campagne op. Want dus we willen graag ja, zelfstandig blijven. En ik val met mijn neus in de boter, want u bent bij het oudere uurtje hier in Trefpunt in Westervoort. Ja, Centrum ja. voor ouderen, ja klopt. Een thuiswedstrijd, want ouderen die stemmen wel toch? En, ouderen stemmen altijd, en dat is maar goed ook. En dat moeten we allemaal doen. Even checken, gaat u allemaal stemmen? Yo! Nou, die hebben we binnen. Um, u zegt dus 100% lokaal, dat zijn wij. Maar u bent het CDA, dat is toch gewoon een landelijke partij? Ja, nee, dat, dat heeft, u, heeft u gelijk in. Wij voelen ons wel helemaal 100% lokaal. En dat heeft ook te maken met het tot komen van ons verkiezingsprogramma. We hebben gebruik gemaakt van 45 Westervoorters. Uh, niet CDA stemmers overigens. Uh, dus we pre presenteren ons ook als lokale partij. Martijn Gimius heeft gevraagd of de mensen hier in Westervoort een lokale partij missen. Een echte voor de stem. Mist u een lokale partij hier in Westervoort? Ik weet niet of je er veel mee op ziet. Het worden alleen steeds meer mensen die wat te vertellen willen hebben. Je kunt het beter zo klein mogelijk houden, dan valt het nog te onderhandelen met elkaar. Mist u de aanwezigheid van een lokale partij? Nee, nee waar ik op wil stemmen, die zit erbij. Dus ja. dat is uh, prima. Uh, meneer, er zijn hier weinig lokale partijen. Vindt u dat erg? Dat vind ik niet erg. Als partijen maar voor de burger opkomen, dan is het prima. En dan welk predicaatje je er ook zet, dat maakt niet uit anders. Nee, nee, mis ik echt niet. Als ik naar het programma kijk, is dat voor mij voldoende. Wat ze aanbieden is voor mij lokaal genoeg. Een echte Westen voor de stem. Nou, de mensen zeggen, we missen die lokale partij helemaal niet. Peter Pennekamp van CDA, uw opzet is geslaagd. Ja, wij zijn tevreden. Ik zie het als compliment. Nou, een compliment hier aan de CDA in Westervoort. Een echte Westervoorder gaat stemmen morgen meer daarover. Kijk, dan horen wij uh, dat graag. Vanuit Westervoort en Briele leven wij dus mee... en proberen we daar de opkomst een beetje op te krikken. Hier in de studio nog altijd Tom van het Hek, Ronald Ockhuizen, inmiddels ook de oud-commandant der strijdkrachten buitendienst... Peter van Um. en Carola Taten. Nummer 9 van de lijst uh, gemeente Belangen Amstelveen. Burgerbelangen Burgerbelang. Burgerbelang. Amstelveen. Amstelveen, Ja. Uh, maar niet op een verkiesbare plek? Nee, nee ook bewust niet hoor. Mm. Maar wel betrokken bij, uh, bij wat er lokaal om ze mee gebeurt. En, bewust uh, niet verkiesbaar? Ja. Nee, ik, ja, voor mezelf. Ik moet, je moet ook eerlijk zijn. Ik heb niet echt politieke ambities... om in ieder geval niet daar als persoon voorop uh, te willen staan. Maar ik sta wel achter deze partij... en ik vind het wel belangrijk om ook mijn netwerk uh, daarover te informeren. Dus dat is een beetje mijn taak. Maar jullie doelstelling is om in ieder geval... geen negen zetels te halen, begrijp ik. Dus. <laughs> ja, ja, ja, dus, ja, nou, ja, dat nou, ja, zou, zou je bijna zeggen. Nee, we zitten al... 25 jaar met deze club. En ja vier, vijf zetels, dat is wel een beetje, wel een beetje ja. het streven. We hebben ook een wethouder, dus je moet ook realistisch zijn. Dus, ja. uh... Maar moeten onze collega's ook nog even langskomen in Amstelveen? Of is bij jullie de opkomst wel redelijk? Dat ja, volgens mij wel oké, okay, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik me daar ook nog niet zo heel erg in heb verdiept. Nou, ik vind het belangrijk gewoon nu om uh, nog een week te gaan. Uh, ik geloof dat ook juist die laatste paar dagen worden heel erg belangrijk. Nee, Zijn er ja. nog maar toch, meer, toch als je dan uh, nee, over u? die. Nee, ik uh, heb zelf geen politieke ambities, nee. maar als je dan deze discussies hoort, dan denk ik toch terug aan al die landen waar ik ben geweest en waar ook onze militairen werken. Waar mensen soms eindelijk het recht krijgen om te mogen stemmen en die dan uren lopen of uren in de rij staan... omdat ze het zo belangrijk vinden om die stem uit te brengen. Mm. En ik vind dat we in Nederland misschien daar ook eens aan moeten denken... als we weer uh, gebruik kunnen maken van dat recht. Ja, voelt het een ja. beetje uh, dat we een verwend volkje zijn, als u dat ziet? Ja, ja, ja. Ja, daar staan we niet bij stil, hè? ja De op, luxe positie die wij hebben. Komst, uh, uh. Nou, dat gaat mij te ver. Ik vind het echt de verantwoordelijkheid van de persoon zelf. Uh, dus voor mij hoef je het niet verplicht te stellen. Maar uh, mensen zouden wel beter kunnen nadenken... over uh, uh, welke ja. kans je eigenlijk hebt... en welke mogelijkheden in dit land er zijn. En ga, blijf niet aan de zijkant staan, maar breng dan ook die stem uit. Kijk, dat past nog heel goed bij de stemslag meepraten? Gebruik hashtag Spraakmakers of volg ons op Facebook. Carole Taten, Taten moet ik natuurlijk zeggen, Dat kennen wij natuurlijk als oud uh, hockey international, oud bestuurder ook van de Hockeybond. En ook uh, op alle manieren natuurlijk al jaren zit jij je in voor Johan Kruijf. Je bent ook general manager nu van de World of Johan Kruijf om zijn uh, nalatenschap, zijn gedachten goed in ieder geval levend te houden. En nu ook voorzitter van de 144, een exclusief gezelschap van allerlei sportvrienden. waar dus vooraanstaande mensen die echt wat hebben betekend binnen de sportwereld. maar ook bestuurders en journalisten in vertegenwoordigd zijn. Tom van het Hek zit er ook bij, dan, Danemka. Nee, nee, nog niet, hè? Oh. Ben je nee, het is uitgeleid. heel erg. Ik ben, ik ben, ik ben, ik ben ja, ermee eh, opgehouden een jaar of tien geleden. Ik was heen heen. daar lid van, maar ik was mij volstrekt onduidelijk waar de club van was. Dus ik ben ja. er weer uitgegaan, eerlijk gezegd. Nou, dat kan Carole Taten denk ik heel goed uitleggen. <laughs> ja, er nou, nee, is zeker van wel bent. wat te winnen. Het is, het, is, het, is, het is een club wat in de jaren 60 is opgericht. Um, en inderdaad, oud-sporters, ook Sportbestuurders, sportmarketeers. Um, maar het, ja, je hebt een hele groep, uh, 80 plus. En je hebt uh, mensen van 35 plus. Mm -hmm. En uh, ik vind het wel een uitdaging. Het is, het is juist niet alleen maar Olympiërs of alleen maar hoekiers of roeiers. Het is juist een hele interessante mix. Maar je moet wel wat creëren om daar met elkaar ook een voordeel uit te halen. Dus ik begrijp wel wat Tom zegt. Maar ook daarvan had ik uh, maar het idee van: nou ja, het is me gevraagd. Ik pak de handschoen op. Ja. En ik ga mijn best doen om van deze toch wel bijzondere groep mensen iets, uh, iets moois te maken. Want ik had er nog nooit van gehoord. Maar is het een soort geheim genootschap? Ja, of de vrijmetselarij van de, de sporters? Hoe nee. moet het ja. zien? Ja. Ja. Nou, ik vond het ook wel grappig dat het zo opgepikt is. Het is, het is relatief klein. Het is een besloten groep uh, van leden. Het is een vereniging waar, uh, wat begonnen is met 144 leden. Ik geloof dat we nu op de 160, 150. Oh, dat is een rekbaar begrip, die 144. Ja, absoluut. Maar, maar het belangrijkste is, is dat daar gewoon een heleboel mensen zitten. die het leuk vinden om met elkaar in contact te komen. maar ook wel echt nog een bijdrage voor de sport zouden kunnen betekenen. gezien hun achtergrond en netwerk. Maar je moet daar wel iets uh, actief mee gaan doen. Dus ja. dat is ook mijn, mijn ambitie en mijn drive. En dan hoop ik dat Tom op een gegeven moment ook het weer leuk vindt om uh, in ieder geval uh, eens er een keer bij te horen of een keer langs te komen. Nee, maar zit, zit het in dat, dat daar de, de sportbaantjes, zeg maar, wat verdeeld worden? Of is het ook, heeft dat echt wel een maatschappelijk doel waarin wij als gewone sterveling ook nog wat van jullie mooie club terugzien? Nou, ik, er zijn een hele, hele mooie, heleboel mooie verhalen te vertellen. Er zitten een heleboel mensen die ook best wel van invloed zijn nog in de sport. Of dat nou de journalistiek is of mensen die in bestuur zijn terechtgekomen of, of sportmarkt. Dus ik denk dat het bundelen van die krachten en die kennis moet je gaan inzetten en gebruiken. Uh, gewoon als een extra kracht voor de sport. Je moet denk ik niet meer van dat uh, daarvan verwachten. Zeker niet als je kijkt toch ook naar een groot deel wat redelijk inactief nog is in die groep. Dus mm -hmm. mijn, mijn drive en ambities vooral is om te kijken dat je van die 160 plus uh, in ieder geval de helft uh, weer echt actief krijgt om naar de bijeenkomst te komen. Ja, ja. Um, en we doen leuke dingen met elkaar. Het is ook lekker een beetje sportief, maar vooral ook bedoeld als een ontmoetingsplaats om, uh, om kennis en ervaring uit te wisselen. Maar dan ook te kijken naar uh, nou ja, hoe, hoe van maatschappelijk belang het is dat we allemaal sporten. Of uh, de topsporters die als ze stoppen, hoe zwaar zij het hebben om een nieuwe carrière op te bouwen die in een gat vallen. Een financieel gat ook, worden we rondom de schaatsers natuurlijk, ja. hoe dramatisch dat is. Is het daar ook op gericht om nou, veel te discussiëren die, over dat soort thema's? Het zijn, absoluut. Hm. Veel mensen die daar dus ook gewoon in hun dagelijks leven mee bezig zijn, zijn lid van deze club. Dus het, ik vind de uitdaging is: hoe gebruik je die club en die mensen? Om eventueel daar een, een, een meerwaarde in te, in te betekenen. Ja. Dus uh, ik, ik bedoel, ik ben er dagelijks natuurlijk ook mee bezig. Uh, maar het is wel leuk om dan eens gewoon je kennis en ervaring te delen... met mensen uit andere generaties. Of mensen die op een andere manier naar kijken. Ja, ja Tom. Ja, nee, ik, ik heb ook helemaal niks tegen. Maar er zijn natuurlijk heel veel van die oud-sportersclubjes. En ik ben per definitie niet zo'n geschikt reuniemens gewoon. Dat, dat zit gewoon dat een zo? beetje in maar Ja, ik ben meer iemand van het heden en de toekomst. Ook als ik ouder word. Nee, maar ik heb, ik heb helemaal niks, niks tegen dus of nee. zo. Maar ik dacht op een gegeven moment... ja, ik ben daar inderdaad zo'n inactief lid van 15 of 20 jaar. Dus daar, ik, ik hou daar gewoon eens mee op. En op zich uh, geloof ik wel heel erg... en is het overigens ook gewoon ontzettend leuk... om met een aantal uh, mensen die vanuit een bepaald verleden... en heden met elkaar een verbinding hebben... wat dingen te doen. En ik geloof ook wel, want dat vind ik wel, dat uh, die vermaatschappelijking van sport noem ik, de functie die sport inneemt ook steeds meer in gezondheid en bewegen, het veranderen van de sportvereniging, dat juist ook een vereniging als deze daar best een rol in zou kunnen spelen, ja. doordat in ieder geval wat meer te gaan enthousiasmeren. Want sport is een oerconservatief conservatief bolwerk. Alle sporten? De, de sportvereniging aan zich is een de van de meest behoorlijk. conservatieve uh, verenigingen. Hmm. Die, dat maakt hem overigens ook heel erg leuk. Maar ik vind sportverenigingen gemiddeld. Als je ziet hoe, hoe leeg die velden zijn, wat we ermee doen, de ruimte die we innemen. He. Er wordt altijd heel veel aan sport toegedicht, daar ben ik ook van. Maar ik vind dat sport nog veel meer zou kunnen doen met elkaar, zou kunnen betekenen. Maar in dan veel meer op andere manieren op andere nou, manier. Ja. Ja, ja, ja, Dan zou je dus de kennis en ervaring die er ja. is bij dat soort mensen. En ook, ja, toch, men kijkt op naar deze mensen. Ja. Je zou ze als boekbeeld kunnen gebruiken om exact. hele mooie dingen te doen. Ja. En ja. als je die krachten ja. kunt bundelen, dan denk ik dat er, dat er hele mooie dingen kunnen ja, doen. Ja, ja, wat je zegt, je moet wel aansluiten aan wat er vandaag leeft. Meld me wat weer wat aan er, dan. Ja. Ja. Dan gaan ja. we eens kijken of... Uh, Kijk, neer, ja, is er wel een tasje ja. heen komen. Nee, maar wat je zegt, je kan er heel veel gebruik van maken... maar je ja, moet het wel vertalen naar waar we nu behoefte halen of waar gaan we naartoe. Maar dat is een mooie uitdaging. Ik wil net zeggen, voor de nieuwe voorzitter. En dat ben jij toevallig. Daarnaast dus ook nog actief uh, op alle gebieden als het gaat om de World of Johan Cruijff. Hè. Eerder was je de Johan Cruijff Foundation was jij de voor vrouwen van. En nu dus meer een bestuurder die daar weer boven staat. Eigenlijk valt alles wat ja. er nou ja, op naam van Johan Cruijff staat, valt daaronder. Ja. ja, dus dat is ook nu de foundation nog. Het KV Instituut. Dus alle verschillende organisaties die Jan zelf in het leven heeft geroepen. Uh, maar ook alles wat de naam betreft. Het merk betreft. Ja. En daarin dus ook de discussie en de rol van de familie. Met betrekking tot de naamgeving Arena. Ja, want dat is toch wel een ding, hè? Dat duurt en dat ja, duurt. Ja, vreselijk. We vinden het, het ongelooflijk teleurstellend. Dus ja. uh, wij staan ook aan de zijlijn. En met wij heb ik het dan echt even over de familie die ik en dan vertegenwoordig. En wij wachten ook af. En het wordt eigenlijk wel heel erg gênant dat het uh, nog en niet En waar zit dat dan gebeurt. precies ja, in? Gewoon want het Okhuizen. Ja, ja. Ik ben natuurlijk een Amsterdammer en, en, en een bezoeker van de arena sinds de opening. En, en wij hebben in, de, in, de, in onze krant natuurlijk veel geschreven over die naamsverandering. Nou, We Sterker nog gewoon uh, dat. Volgens mij voeren jullie als ware actie. Jullie bij, noemen het gewoon consequent de ja, Johan Cruijffstadion. We ja, ja, nemen het voorschotje. Wij hebben het gewoon altijd over de Johan Cruijff arena. En wij uh, destijds is natuurlijk, uh, heeft uh, volgens mij uh, burgemeester van der Laan... Uh, eigenlijk kort voordat hij echt heel ernstig ziek werd... Uh, een grote rol gespeeld. Die heeft een soort ijzer... Uh, we noemen dat een soort breekijzer gefunctioneerd... Uh -huh. en gezegd dat moet nou afgelopen zijn met gezeur. Wat is nou precies de reden dat het dan zo ontzettend lang duurt? Want uh, het is eigenlijk inderdaad van niemand uit te leggen. Sterker nog, heel veel mensen denken dat het al zo heet. Het blijkt nog niet zo te ja. zijn. Wat is dat dan? Ja, Als die wilde daar... bij de familie bijvoorbeeld wel is... dan ja, zit het familie... dus blijkbaar bij het stadion. Dat klopt. Nou ja, de familie is helemaal geen partij hierin meer. Dus wij hebben dat is al... nog gekker eigenlijk. Ja, het is een eerbetoon. De familie speelt helemaal geen rol. Um, maar dus... is dat zo, Krolitaat? Want ja. ik begrijp wel dat, dat het nu vooral tussen aandeelhouders ligt. En dan gaat het over, uh, inderdaad over zekkerschap en ook over geld. Ja. Maar dat er ook nog wel vanuit de familie de vraag was... op het moment dat het de Johan Cruijff Arena is... en er komt een sponsor bij, ja. mag die naam dan gekoppeld worden? En willen jullie dat? Of ja. wil de familie dat? Dat dat aan Johan Cruijff ja, een sponsor? Maar dat is. is dat is in, in dit hele geweld aan, aan, aan andere onderwerpen, zoals geld, uh, governance, zeggenschap, is dat echt verwaarloosbaar. Dat We hebben de, de naam rechtenvrij gegeven aan het gebouw. We hebben wel gezegd, maar dat is ook wel goed uit te leggen. Dus als er een andere commerciële partij hm. aangekoppeld wordt, in onze ogen ondergeschikt aan de naam Kruif. Ja. Dus Joan Kruif Arena, uh, Powered by, ja. Supporters maar geef het maar een naam. Ja, dan willen wij wel... Mee kunnen denken over welke naam dat mm -hmm. dan is. He. Je wil geen conflict ook uh, met, met, met, weet ik veel wat, gezondheid of noem maar op. Um, en als daar dan voor betaald wordt, dan vinden wij het ook netjes dat de foundation daar dan een deel van krijgt. Ja. Maar, je hebt maar, maar jullie al... horen niks nee. over hoe het gaat. Je wordt niet op de hoogte nee, gehouden. Nee, we weten dat de onderhandelingen ongelooflijk stroef lopen. Dan heb ik het over Gemeente Arena en Ajax. Um, en het, het ah. wordt der dermate genoeg. Dus dat we volgende ja. maand 25 april hebben. En dan is Janse verjaardag. En een jaar geleden. Ja, dat, dat iedereen ja. die intentie heeft ondertekend. En um, ja, ja. Wij, weten, wij weten ook niet aan welke knoppen wij überhaupt zouden kunnen of moeten draaien. En bij positioneer ons ook een beetje aan die zijlijn Want we kunnen er gewoon geen invloed op. Maar het is of... bijna, ja dat is mijn invulling hoor. Maar het voelt toch bijna als een belediging. Tom van derde. Nou ja, het is, het is wel heel pijnlijk. Omdat, uh, kijk Johan Cruijff uh, in allerlei opzichten. Gewoon een hele bijzondere plek uh, in onze sport. En eigenlijk in onze hele samenleving heeft ingenomen. We daar in Nederland ook niet zo scheutig mee zijn. Maar ik denk dat vriend en vijand is ook niemand. Die, die, die enigszins zou kunnen denken waarom dit niet zou kunnen. En dat je daar dan om dit soort redenen niet met elkaar als grote mensen uit kunt komen. Ja, het, is, het is mij en vijand. Ik ben ook zo'n arena bezoeker vanaf het begin af aan en vroeger. Het, eigenlijk... het, is, het is eigenlijk onbegrijpelijk, ja. het is echt niet uit te leggen. Peter van U, we het dan over leiderschap hebben, wie staat erop in Amsterdam? Ja, dan gaat het gaat uiteindelijk om keuzes maken uh, uh, en daarvoor te gaan staan en die uit te leggen. Uh, en hier uh, heeft men blijkbaar heel veel moeite om een keuze te maken. En vind ik dat men uh, nou niet een bepaald respectvol omgaat met nee. de naam van Johan. Ja, het is natuurlijk ook met het wegvallen van, van de Laan, die hier dus duidelijk een rol in heeft, ja. gespeeld, persoonlijk. Hè. Uh, het is logisch dat een, in, uh, een tijdelijke burgemeester. Nu Josias van Aertsen daar zich niet zo in vastbijt. Want die gaat weer weg. Maar het is heel duidelijk dat als er een nieuwe burgemeester is. En dat zal na de verkiezing ook weer niet ja. al te lang duren. Opdracht 1 regelt dit. Maar eigenlijk moet het op de verjaardag ja, van Kruijf geregeld zijn. Maar met drie van dit soort grote Pas partijen. Ajax, en een gemeente, ja, en een stadion en, en een, een moment, club. Het is dat het je... waarschijnlijk een ordinaire gelddiscussie. Ja. En daar kunnen we in Nederland altijd heel lang over ja. Maar Ajax, wat bestuurlijk natuurlijk sowieso al niet heel erg uitblinkt op dit moment. En eigenlijk de laatste jaren al niet. Zou hier bijvoorbeeld ook een voortrekkersrol in moeten, moeten nemen. Mm. En moeten zeggen wij ja. als club Waar Cruijff groot is ja. geworden. Gaan ervoor zorgen met die andere partijen. En natuurlijk met de, met de World of Johan Cruijff. Dat het gewoon geregeld is. En maar dat op zijn verjaardag bekend wordt gemaakt. Dat het nu eindelijk officieel het Johan Cruijff stadion is. Precies. Gebeurt dat niet. Dan moeten die mensen zich allemaal ja. doodschuiven. Moeten jullie ook niet gewoon namens de familie Taten Gewoon met een statement komen. Om echt druk op die ketel te zetten. Wat nou, doe je, je dat bij deze? Nou dat proberen we. Jordi gebruikt daar nog wel eens de een column voor. Ja. Um, en wij moeten ervoor waken. Dat de familie op een gegeven moment niet zegt. van, nou, Dit vinden we te ver gaan. Dit vinden we dus dermate respectloos. Dit willen we helemaal ja. niet meer. En ja. dat, dat, die emotie is natuurlijk ongelooflijk begrijpelijk. En het is gevaarlijk. Hè? Want voor je het weet krijgt de familie dan weer de naam van de ja. Kruijf. De Kruijf ligt weer ja. dwars. Terwijl ze eigenlijk ja. nu... Ja, en ik wil vooral, of tenminste niet alleen ik... maar we willen vooral vooruitkijken. We willen vooral Johan eren voor wat hij allemaal voor, voor de sport... en voor Nederland en de stad heeft betekend. En vooral ook naar die nieuwe generatie... vinden wij het ja. heel belangrijk... ook met het oog op de Foundation en het Instituut... en al die maatschappelijke initiatieven... Mm -hmm. dat die Johan blijven kennen. En mm. hoe mooi zou het dan zijn als ze dan in dat stadion komen en je kan dat verhaal vertellen. Moet ik wel nu ook even denken aan, aan de onrust... inderdaad, die er op dit moment is bij, uh, bij Ajax. Vorige week uit natuurlijk de oud-penningmeester... erelid Ari Arie van Os nog op de uh, kritiek... eigenlijk op algemeen directeur Edwin van der Sar. Hij vindt dat Van der Sar wil, moet opstappen. Er is kritiek op het functioneren binnen de club. Uh, ja, hoe... hoe... Hoe sta jij daar dan tegenover, taten Ook met, nou ja, Johan Cruijff, indachtig, die ook niet vies was... natuurlijk om af en toe even een steen in de vijver nee, te gooien. Oh nee, dat moet je absoluut niet. Nee, dat, daar heb ik helemaal niets mee te maken. Daar heb ik ook... Nou, wat dat betreft proberen we wel dat rebelse... En, en een aantal ja. a, unieke eigenschappen van Johan... T, terug te brengen in de organisaties. Maar er was natuurlijk altijd maar één persoon... die hier iets over kon vinden en mocht vinden. Nee, wat mij betreft staat dat helemaal los... van, van, van, van de situatie om die naamgeving. En, maar, nee, dat heeft niks met die naamgeving met en te en maken... Te het is wel nee, nou ja, ja, Dit zou speelt. toch de bestuurlijke Peter gedoe moeten overstijgen. Met de naam van Johan Cruijff. Uh, hij is nog steeds, in, zeker in de voetbalwereld, wereldberoemd. Je kunt een fantastische naam aan je, aan je stadion koppelen. En dan laten we dat struikelen dadelijk over bestuurlijk gedoe. Kan ik denk er wel dat, er een rol, dat, dat het wel uh. iets met elkaar te maken heeft. In die zin dat je ziet dat bij Ajax leid, de club leidt onder een sterk leiderschap. En Van der Zarre is een directeur die wordt erg geprezen. En hij zal zeker goed werk doen. Fantastische sportieve carrière gehad. Een emabele uh, man in de media. Ja, vind ik ook. Maar je ziet dat het, het gerotsooi... bij Ajax op sportief vlak, dat heeft ook te maken... met dat er op bestuurlijk niveau altijd voortdurend mensen... ruzie met elkaar hebben. Ja, dus ze zullen... hier ook wel weer niet met elkaar... Uh, overeen zijn hoe ze dit moeten doen. En ik vind... dat bij Ajax iemand moet opstaan en moet zeggen... jongens, dit is zo belangrijk... Einde discussie. Ja. Dit gaan we regelen. En ook met die aandeelhouders. En dat geldt ook voor, mm -hmm. de, voor de directie van de Arena. Iedereen moet nu gewoon dit als prioriteit nummer 1 bovenaan die lijst zetten. En zorgen dat het geregeld wordt. Want die nogmaals, die mensen maken zich eigenlijk compleet ja. belachelijk. En moeten zich rotschamen. Ja. Tom van Tech. Nou ja, er is uh, natuurlijk ook door het gedachtgoed van Kruiven. Altijd een soort stammenstrijd tussen ja. fans en, en, en mensen die dat dan niet willen of zo. Dat zie je in het voetbalbestuur, dat zie je op allerlei manieren terug. Dit is natuurlijk verre overstijgend. Hè, die, die, die, die hele naamgeving van het stadion. En in die club, ja, daar zie je eigenlijk een diep gespleten uh, uh, twee sporen beleid van allerlei uh, mensen voor en tegen. En het lukt ze maar niet om daaruit te komen, eigenlijk de laatste jaren. En op geen enkele wijze. Dat zie je dus. nu in een bestuurlijk. Ja. En het misverstand dat je uh, goed tegen een bal getrapt moeten kunnen hebben... om een sportvereniging te besturen. Dat is ook uh, ja, van alle tijden. Dus, uh, mijn zin Want is jij iets... twijfelt aan de capaciteiten van, van de SAR? Ik twijfel niet aan de capaciteiten van de SAR en Overmars... maar het zou heel verstandig zijn in elke moderne organisatie... om vanuit meerdere invalshoeken meerdere mensen te hebben... die op verschillende manieren we. naar hetzelfde probleem kijken. En de voetballerij is erg goed om te denken... dat als je niet op dat veld gestaan hebt... dat je dan ook niet hmm. weet hoe je een club moet besturen. Terwijl jij, dat... Krolet natuurlijk heel erg juist die bestuurskant bent opgegaan. Terwijl jij ook gewoon die out of Ja. Er was. Ja. Dus het kan wel samen. Ja, ja, natuurlijk kan het Maar het wel. is niet ja, het een is definitie niet dat wel. het nee. altijd zo werkt. Ik zeg niet dat nee. het niet samen kan, het nee. is en-en. Ja. En dit is een hele slimme mevrouw, Carol Tauzer. Dus. Oh, dat echt geldt. waar. Ja. <laughs> nou, blijf zitten dan. En nummer 9 op de lijst. Ja, pas op. Ik ga jou in ieder geval bedanken, Ronald ja. Ockhuizen. En wie weet kan jij als eerste melden dat het inderdaad de Oon ja, Arena de gaat de afspraak, worden. Ja, die wil ik graag staat vanavond weer het parool. Ja, ja. Ik ga dan heel snel naar de klant. Zorg dat internetcriminelen niet bij je foto's, appjes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 Mag je jezelf projectbouwmarkt noemen?